...informatie over de veiligheid van het luchtverkeer beter kan worden gedeeld. Aanleiding is de ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines dat boven Oekraïne werd neergeschoten. Het luchtruim was niet gesloten voor de burgerluchtvaart, maar er waren wel maatschappijen die het conflictgebied mede. KLM-topman Eurlings zei zaterdag dat hij daarvan niet op de hoogte was. De vlucht MH17 werd mede namens de KLM uitgevoerd. Een speciale commissie van de VN-luchtvaartautoriteit gaat nu bekijken hoe informatie hierover voortaan beter kan worden verspreid. Het laatste bemanningslid van het Amerikaanse vliegtuig dat een atoombom liet vallen op de Japanse stad Hiroshima is overleden. Het is Theodore van Kirk, de navigator van de B-29 bommenwerper. Hij was 24 toen hij meewerkte aan de atoomaanval op 6 augustus 1945, die 140.000 levens eiste. Drie dagen later volgde een kernbom op Nagasaki met 80.000 doden, waarna Japan zich overgaf. In 2005 zei van Kirk dat de atoombommen de oorlog hebben verkort en dat daarmee uiteindelijk levens zijn gespaard. Theodore van Kirk is 93 jaar geworden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt 23 graden aan zee iets koeler. Dit was het NOS-shot. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Thank you. Tentar me distrair, chegando na balada, toda linda eu te vi. Você no camarote, eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de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 Level in lezing Level in lezing Level in pegar você vai ver www.zfmzandvoort.nl Oh <laughs>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 De Joodse Mensenrechtenorganisatie is geschokt... doordat Van Aartsen twee demonstraties van radicale moslims... eerder deze maand heeft toegelaten. Daarmee heeft hij Joodse burgers in Den Haag in gevaar gebracht, staat in de brief. Bij de demonstraties waren antisemitische leuzen te horen... en sommige betogers riepen op tot het vermoorden van Joden. Toem heeft daarna een onderzoek ingesteld. Het Simon Wiesenthal Centrum noemt het ironisch... dat juist Den Haag zich presenteert als stad van vrede en recht. De noodlanding van een vliegtuigje afgelopen weekend op een strand in Florida heeft een tweede leven geëist. Een meisje van negen is aan haar verwondingen overleden. Het vliegtuigje landde zondag met technische...